Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Pro-Russische DDoS-aanvallers hebben het gemunt op Nederlandse ziekenhuizen. De aanvallers van Kilnet vallen onder meer het UMC in Groningen aan, vertelt mijn collega Joost Schellevis. Heel simpel gezegd is een DDoS-aanval alsof je met z'n allen nou ja, op de A12 gaat staan, bij wijze van spreken, maar dan digitaal. Klinkt misschien wat ludieker dan het eigenlijk is, want je kunt, het echt, wel, je kunt echt wel schade aanrichten. Een paar jaar geleden zorgde DDoS-aanval echt voor veel schade, voor veel problemen. Mensen konden er bijvoorbeeld niet meer internet. Nou, op dit moment valt het allemaal wel mee. Vooralsnog ligt alleen de website van het UMCG er uh, af en toe uit. De nou, aanvallen zouden geen toegang hebben tot de patiëntendossiers. Kiel net valt de afgelopen tijd organisaties aan. In landen die wapens aan Oekraïne leveren. Zoals Nederland dus. De man uit Hoorn die vastzit voor de moord op student Samantha Ban Sumanta Bansi. heeft toegegeven dat hij haar om het leven heeft gebracht. Manoj B. zegt dat hij haar uit zelfverdediging neerstak met een mes. Volgens hem had Bansi een mes gepakt. Bij een ruzie over geld dat ze zou hebben gestolen. Notch B werd vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar cel en ging toen in hoger beroep. Voor dik 2 miljoen volwassenen in Nederland is online bankieren geen makkie. Volgens de Nederlandse bank heeft 1 op de 6 mensen er hulp bij nodig. Het zijn vooral ouderen en laag laagopgeleiden, maar ook anderen die het moeilijk vinden om met computers te werken. Vooral het openen van een bankrekening of het downloaden van een bankapp is bijvoorbeeld lastig. En in Wildlands is vanmorgen vroeg een baby olifantje geboren. Het is niet voor het eerst dat er een klein slurfje ter wereld komt in de dierentuin in Emmen. Maar dit was een bijzondere bevalling, zegt verzorger Lisa. Ja, dat klopt inderdaad. Dat komt eigenlijk omdat zij op het laatste moment is gaan liggen. En een olifant die bevalt eigenlijk altijd staand. Dus uh, vandaar dat het liggen wel uh, het bijzonder maakt. Ja, en het kleintje heeft ook al een naam. Nou, de naam van uh, het kleine olifantje is uh, Nagar. En akar betekent kleine draak. En wij hebben daarvoor gekozen omdat het ten eerste heel stoer klinkt. En ten tweede, moeder heeft een vrij pittig karakter. Dus dan uh, past er een kleine draak uh, heel mooi bij. Ja, de kleine draak loopt al buiten rond. Om, er, om hem te zien moet je geduld hebben. Want de andere vrouwtjes olifanten zijn een beetje protectief. Die staan in een kringetje om hem heen. Ook nog wat weer, het waait hard, vooral langs de kust, maar het is wel droog en de zon komt ook af en toe tevoorschijn. Graadje of 8 vanmiddag, morgen eerst nat, verder net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A2 Amsterdam Den bosch tussen Maas en Knoop het Oude Rijn, 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dat waren de Dolly Dotjes aan het begin van Zandvoort voor jou. Uur twee alweer, heren. Het gaat sneller, hè? Ja, ja, ja. Zeker, zeker. En de Dolly Dots, die traden toch voor het laatst op in de Ziggo Ja, dat was vorige dat gek, week, hoor ik, hè? Ja, ja, ja, hebben ze het afscheids. En daar te kijken op NPO Plus, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, nou, dat heb jij gekeken natuurlijk. Was uh, ja, natuurlijk. Ik was, ja, ja, ja, ja. Jij bent fan. er fan van, toch? Ik was fan ja. van de Dolly Dots. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Het was in ieder geval zonder Ria, hè, dit is. Ja, ja nou, hoewel ja, ze hadden er in, het, in de show hadden ze haar weer gemonteerd. Hè? Dan zingde ze ja, zelf, zelfs nog een liedje. Ja, ja. dat was uh, Heel knap gedaan. Heel bedroerend ja. ook. Ja, met ja. de techniek van, uh, van nu is dat... Uh, ja, ja. ja. Nou, en over de techni techniek van nu, daar gaan we straks met Gerard van der Post uh, verder over praten. Want ja. hij is natuurlijk uh, nog in... Uh, de Gast in onze studio. Jazeker. en um, uh, Even kijken. Ik kijk even naar de regisseur, meneer Harms. Ja, ja, ja. ja. We gaan zo een keer, uh, naar het voetbal toe. Ja, even eerst... eerst voetbal... gaan we even een plaatje draaien. Ja, in een voetbal... En, uh, ja, we hebben het in vorige uur hebben het gehad, hè, Over die uh, hit van uh, André Hasers dus Een beetje verliefd. Oh ja, verliefd, natuurlijk. Nou, daar ja. komt ie aan. Hè. In een discotheek Zat ik van de week En ik voelde mij Was er warm en druk Ik zat naast een lege kruk Ik verlangde zo naar jou Hier aan hangend zij Ja, ik denk nog steeds Hoe het was geweest Toen je naast me zat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 Dat waren de Cats. En we gaan van de Cats gaan we naar het uh, voetbal. Want we zitten zo'n beetje aan het uh, einde van de eerste helft van de wedstrijd van uh, vandaag. Jan, hoe gaat het uh, daar? Het gaat uh, hartstikke lekker, uh, Rob. En nou... Er is prachtig voetbal. Er wordt echt heel goed gecombineerd. Je, ziet, je kan echt wel zien dat de uh, Water en Vries uh, terug zijn. Uh, maar er is gewoon meer, meer leiding in het voetbal. En, uh, achterin ik het goed met uh, Jeffy als laatste man. En, uh, Justin Seins ook al gaat echt leuk. Ja, tegen Arsenal en Israël gescoord? Dat is natuurlijk de meest belangrijke vraag. We hebben een paar vlammende schoten gezien van Raymond en But. Maar geen goals Want ze hebben daar ook een noppertop goal staan. Jongen, 100 ik per Oh jee, oh jee. Echt zo'n ongekend talent. Ja, maar hartstikke goed ook te keeperen. Nou ja, in ieder geval, uh, mooi, uh, mooi voetbal. Dan moet toch uh, uiteindelijk wel een uh, doelpunt uh, voor uh, Sv. Salvoort uitkomen. Dat, dat is het zeker. En dat, ja, het zit er ook wel in. Nou ja, ja. De paas van de Jeff van uh, Nijtselberg op uh, het water. Die is net water. Nog tussen die bij. Oké. Okay. Nee, uh, we spelen goed. We moeten nog uh, drie minuten in de eerste helft.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 Ja, dan ben je helemaal... Dat is helemaal hot. Ben ik 100% procent van Ja, Maak een TikTok ik. Maar het kijkerspubliek van TikTok... waar praten we over? 13, 14 jaar. Of je moet een hele goede sexy uitstraling hebben... dat je als jongeren dat publiek krijgen, krijgen...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 En die ken je wel van Dingetje natuurlijk. Dingetje. Die heeft ook heel veel heet gehad. Ja, ja, ja, ja. je je ja, nog we... voor de tijd van Ome Henk. Hè? Is dat, dat, was dat, dat, uh... dat was dan voor. Dat is echt van jaren tachtig nog. Ja. Het over, over... over de rubberen klaplaatjes. De zender van Illegale Jopen. De van illegale jopen. Ja, ja. Ja, dat is ja, een Hele oude. oude. Dus op elk heb je wel zo'n artiest. Hè? Ja. Ja. En waar gaan we nu naar nou luisteren? Uh, ja, we hebben hem klaargezet. <laughs> nog even.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 voor Nederland. Hey. Hey. Hey. Hey. De tijd is daar, vergaderen voor. We strijden tot de wend. Want wij zijn hier gekomen om te winnen. Dat is bekend. Schouder aan schouder gaan wij er helemaal voor.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 Gaan. Maar wat ze ook proberen, we zijn niet te verslaan. En vol met zelfvertrouwen zetten wij ons in de strijd. Niet bang om te verliezen, want we naast de geheim. Voor Nederland staan wij vooraan. Ja, we zijn niet te verslaan. Want de leeuw, die is met gaat om brand De trots van Nederland. Voor Nederland.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 De grote EK hit van uh, twee jaar geleden door uh, Gerard van der Post. En uh, voor Nederland een uh, leuke plaat, uh, Gerard. Dank je wel. Gezellig. Ja. En mensen reageren er ook uh, op YouTube uh, heel positief uh, op. Uh, oh. Zo weer terug op het veld. Wat een leuke plaat. Ja. Dat soort uh, ja. nou, reacties. Heerlijk. Ja. heerlijk. Zeg Gerard, um, ja, je hebt... Uh,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 op mijn manier kan brengen. onder andere stil in mij. van dikhout Hout. als er niet meer is. als er niet meer is. Uh, van, van, van Van de Dijk. Uh, en het is een show van.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 Kedans ja. ook, ook ja. Gerard? kon ik ook van genieten, hoor. Ik heb geen zin te hè? Dat ja. was het, toch? Een ja. <laughs> dingetje kon ik ook van genieten, hoor. De grote ja, ja. Maar Gerard van Framboeien zei dus altijd... Een hele goede tekst en een heel mooi lied. Alleen ja. jammer dat je het niet kan verstaan. Dat is uh, een beetje jammer altijd. Dat vond ik zelf ook een beetje. Dat is, uh, ja, je moest goed luisteren. Nou, ja, ja. Hij had natuurlijk ook een donkere, wollige stem hebben. Ja. En hij zijn woorden nog wel eens een beetje inslikt. ja. Ja. Ja, goed, voor heel Nijmegen was het goed te verstaan. Maar oh ja, dat wel. Ja, maar ja, maar ik vind het wel een fantastische kunst. Ja, ja, ja. Prachtige muziek. Nou Gerard, hartelijk dank voor je komst naar de studio in Zandvoort. Ja, heel graag gedaan. We ja. hopen je gauw nog eens terug te zien gaat en te zeker, horen. Gaat zeker gebeuren. Praten we weer goed bij. En uh, veel succes met het nieuwe album. Dankjewel. En uh, we gaan het meemaken. Dankjewel. En de nieuwe single Ooit. En natuurlijk. Tot ziens. God. En de nieuwe zin hoor. Daar gaan we nu naar. De... Nee, die hebben we nee. al gedraaid. Oh, ja, ja, oh, ja. <laughs> Oké, okay, oh, okay. hier is uh, Phil Collins.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 Heel erg aanvallend bezig, met een paar schoten gehad weer, van Butt, uh, van, But, van uh, Nijts op berg. Het ziet er gewoon goed uit. Ja, de goede ja, namen goed. zijn ook weer uh, op, het, uh, op het veld, dus ja. En uh, Jaap staat naast me, dus die uh, staat, staat mee te luisteren. Oké, okay, okay. geef die aanwijzingen, die uh, Jaap Koper, of... Uh... Nou, hij slaat zijn arm om me uh... oh, dan, dan, dan is het goed. <laughs> ja.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 We gaan Jan Smit trouwens even draaien. Oh Ja, ja, leuk, ja Benno, ja. je had het erover. Dus nou dan kunnen we wel even een nummer van, van Jan van draaien. Hier is dus, leef nu het kan. Tot zo. Ah.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 Met Jan en alle mannen, de dag de is paraat. Laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voort zo dat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Wat val twee aspines op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waar dit mijn laatste uren op de wereldbol?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 I'm just Nou, dat ging van de week niet echt goed met Ajax. Dus uh, ja, tegen Volendam, hè. Het Volendam van uh, Jan Smit, vandaar dat we hem even draaiden. Lief nu, het kan, uh, heren. Gezellig, ja, hè, Sandvoort, uh, voor jou. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Ja. Tot ja. Uh, 7 uur. Uh, ga, gaat, gaat het ja. nog goed allemaal? Uh, ja ja, dat gaat ja een uh, het gaat prima eigenlijk okay, jij nou, moet vooral op uh, ja, ja, ja. Oh, het is voor ons een normale tijd <laughs> ja ja ja na ja. vijf uur wordt het moeilijk. wij draaien ja. nog even door na vijf uur ja, ja, precies. en dan uh, gaat, uh, gaat Fred weer opleven ja, ja, ja, ja. En jij hebt een uh, ja, minder uh, goed uh, nieuws of wel over de overval ja nou uh, dat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 Ja, vorig jaar, juli, hadden wij uh, trouwens een woningoverval uh, hier in Zandvoort, op de ja. Halemerstraat. Ja, ja, was wel heftig. En uh, uiteindelijk heel heftige woningoverval, uh, zwaar gewonden, daarbij de bewoner uh, van, uh, van dat huis. En uiteindelijk hebben ze drie uh, man uh, weten te pakken van de week afgelopen dinsdag. Ja, gelukkig ja. man. Keurig, hè? Dat is, um, ja, keurig, wordt... mooi, uh, mooi resultaat. En we hadden vanmiddag uh, vlak voor de uitzending nog een uh, politiehelikopter... met name in Zandvoort-Zuid uh, boven de wijken. Dus ja, uh, ook die waren blijkbaar op zoek. Ik dacht Ja, jij, zo... jij was even onderweg. Uh, <laughs> ja, dus uh, ze waren even op zoek. Ja, ik denk uh, Benno en Albertine uh, die zijn uh, op pad en uh, meteen uh, ja, op ja. de heli. Uh, ja, die wordt met uh, <laughs> <Zit, laughs> de heli afgezet hierdoor. Voor de even, eerste. Zit je even te zoen op een bankje in de Korf van de Lindenstraat? Uh, dus ja, uh, uh, meteen een grote spot op <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Daar hebben uh, we... <laughs>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 is het gezellig Komt I'm yeah. Feesplaat op de zaterdagmiddag bij Zandvoort voor jou. Hoor, de Frans, Duits en Django wacht en in ons café. Tot zometeen na vier uur.